Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. KLM stopt in juli weer met vliegen naar Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij heeft dat naar eigen zeggen besloten... in verband met de aanhoudende onrust. In ieder geval tot en met eind augustus... vliegt KLM niet meer naar de Israëlische stad. De maatschappij had zijn vluchten naar Tel Aviv vorige maand juist weer hervat. Ze waren gestaakt na de aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober... Nu worden de vluchten van KLM uitgevoerd met een tussenstop op Cyprus. Daardoor hoeft het personeel niet in Israël te overnachten. In Rotterdam is een enkele woning ontruimd geweest vanwege een dreigende situatie. In de wijk Spangen had een man de gaskraan opengedraaid en schreeuwde uit zijn raam. Een onderhandelaar van de politie praat op de man in... en na ongeveer anderhalf uur heeft een arrestatieteam hem uit zijn huis gehaald en aangehouden. Nu wordt gekeken welke hulp de man nodig heeft, schrijft de politie op X...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 Even have pictures, just memories to hold. Grow sweeter each season as we slowly grow. Punt 9 Deze onzeker als tien jaar. Boom, boom,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 als je zeker helemaal geen kans maakt kans maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansplaat kans maar en oh Op deze plaatje ken ik de hele naam 2000. Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. draai die paard in de en de beelden gaan swingen. Dans Froe for Shans Fo. Is het het mooie medium? En vroeger toeg iedereen van die rode palladiums. Leren mede jongens, roven door dag. Hoge AD was of die gevochten van dacht. Veel mindere can't be. Was hip op de shit. GP in -E. was militant en RB swing B. Wat was de ding nou? Dat was dat ding niet. Je hoefde die beat niet. Al had het die swing niet. Killen op Paris of dansen op King B. nou maar vergit op in. BBG, kick snare high-head, vond ik het vrij vet. Eric B BMR, tough. Cool tot hijack. Rap Ace, Run D en Guy man en Ultra. Jullie tijd was high, fat. Dans maar. Dit is nu die lekkere dans maar. Chans maar. Ook al je zeker helemaal geen kans maar. Chans maar en dans maar. Want dit is nu die lekkere dans Chans maar en. Oh. Op deze boardje ken ik de hele nacht weer. TLM. Als ze deze draaien, want dit is mijn dansplaats. Speel je je Tekken D? Of check je Dragon Ball Z? En dik je hem openbaar of zeg je het lekker niet? Over Overdreven slechts een tikje en gasten doen lekker jiggy. Lekkere chickies die chillen met billen weer heftig inkies. Onderdeel van de E. Als kwakkamola avocado, de tequila die ik wil is, dan Julio, Reposado je oh, reposado. Wow. Heb je hem niet? Oké, okay, chill, homa. Doe niet zo slow. ja. Ik neem corona en je moet of een hout zijn voordat je weer stopt. Want ik blijft langer hangen dan de wallen van Wim Kok. Dans maar, dit is jullie lekkere danspaard. Chance maar.